Hallo en welkom terug bij de geschiedenis van de Romeinen. Aflevering 53 Home Sweet Home. Drie weken geleden zagen we hoe Caesar de laatste grote opstand in Gallië versloeg en zich opmaakte voor de tocht terug naar huis. Vandaag kijken we naar de politieke situatie in de eeuwige stad en volgen we Caesar terug naar Rome. We gaan even een paar jaar terug in de tijd om vervolgens de draad weer op te pakken. In aflevering 48 over het consulschap van Julius en Caesar liet Publius Clodius Pulcher zich in de politieke arena zien met zijn veten tegen Cicero en zijn controversiële politiek. Boven alles kwam Clodius met zijn straatbendes de orde verstoren. Toen hij ook het toenmalige driemanschap aanging vallen, zette Pompeius Titus Annius Milo in om zijn eigen straatbendes op die van Clodius af te sturen. Hierdoor veranderde de Romeinse politieke arena in een echte arena, compleet met bloedvergieten. Verkiezing na verkiezing werd verstoord door de gewelddadigheden op de straten, waardoor verkiezingen niet door konden gaan en het Romeinse politieke leven krakend tot stilstand terecht te komen. Clodius en Milo stonden de hele tijd tegenover elkaar. Toen Milo zich in 1953 kandidaat stelde om het komende jaar als consul te dienen met Cato's steun en Pompeius afwijzing, vond Clodius het te gek worden. Op 18 januari van het jaar 52 kwamen de knokploegen van de beide Kemphanen elkaar tegen op de Via Appia buiten de stad. Milo ontkende alle persoonlijke betrokkenheid, maar feit is dat Clodius bij de ontstaande gevechten omkwam. volgelingen besloten dat Clodius' laatste daad er een was die strookte met zijn manier van leven. Terwijl Clodius' lichaam naar binnen werd gedragen, gooiden zijn volgelingen de banken van het senaatsgebouw op een hoop in het midden van het gebouw en legden hun leider erop. Vervolgens werd de stellage in brand gestoken waarbij het senaatsgebouw en enkele andere gebouwen in de omgeving werden verwoest. Een man die genoeg prestige en organisatorische vaardigheden had om wat aan de onrust te doen, die was voorhanden, dat was Pompeius. Meer en meer kwam de roep voor hem om de republiek uit het slop te trekken als dictator. Gekozen werd voor een constitutionele nieuwigheid, die net even ietsjes lichter was dan de positie van dictator. Pompeius werd aangesteld, niet gekozen, als consul zonder collega. Pompeius kreeg het voor elkaar het publieke leven weer ordentelijk te laten verlopen. Dat deed hij vooral door zijn soldaten bewapend in rechtbanken en op andere belangrijke posities te presteren. Niet alleen bereikte hij daarmee dat het geweld inderdaad drastisch afnam, hij bewerkstelligde daarnaast dat de rechtszaken steeds meer in het voordeel van zijn vrienden en familie uitkwamen. Zo bouwde Pompeius een reputatie op als de man die de orde herstelde en daarbij zijn vrienden hielp. Toen Pompeius meende dat zijn werk als enig consul voltooid was, stelde hij conform afspraak een collega aan, zijn schoonvader Quintus Metellus Pius Scipio Nazica. Vaak met tellen genoemd. Een man die twee grote families samenbracht, maar zelf niet als een grote man de geschiedenisboek in is gegaan. Een andere stap die Pompeius zette was het vergeven van de bonussen waar zijn troepen al te lang op zaten te wachten. Pompeius' mannen hadden het rijk flink vergroot en verdienden daar een bedankje voor. Vrijgevig als dit was, elders in het rijk zat ook een leger, dat net grote gebieden had toegevoegd aan het rijk. Dit leger van Caesar was uitgesloten van de bonusrekening. Een van de grote ontwikkelingen uit de afgelopen periode komt hier duidelijk naar voren. De positie van soldaten veranderde drastisch. Waar een Romeinse soldaat voorheen streed voor Rome, of zelfs voor de akkers van zijn familie, ontstond met de eeuwen een professionele soldatenklasse, die streed voor een salaris en daarbij loyaliteit verschuldigd was aan de generaal en niet zozeer aan de staat. Pompeius realiseerde zich dat zijn rivaal in Gallië een leger had dat eens problemen zou kunnen veroorzaken. Met zijn actie probeerde hij die problemen aan te wakkeren. Toen Caesars mensen in Rome Pompeius vroegen om een bonus voor Caesars soldaten, ging de discussie in de Senaat, die overigens samenkwam in Pompeius Theater, omdat het Senaatsgebouw was afgebrand, over de vraag of Caesar vervangen diende te worden of zijn leger moest ontbinden. Een aanzienlijk deel van de elite nam Caesar namelijk zijn gedrag als consul kwalijk en wilde hem bij terugkomst aanklagen. Alleen dat kon niet als iemand een ambt bekleden. Caesar was op dit moment nog steeds proconsulair gouverneur van Gallië en Illyrië en als zodanig onschendbaar. Voor Caesar zou het het beste uitkomen als hij een nieuw commando als consul zou krijgen. Op die manier kon hij zijn onschendbaarheid behouden. Zijn leger wilde hij ook niet opgeven. Wel ging hij akkoord met het loslaten van twee legioenen die hij ooit van Pompeius had geleend voor zijn veldtochten. Deze liet hij gaan met een grote uit eigen zak betaalde bonus en een opdracht. De soldaten dienden in Rome geruchten te verspreiden dat Caesar hen niet langer in de hand had en dat eigenlijk het hele leger liever onder Pompeius zou dienen. Feitelijk had Caesar zijn troepen op zijn zacht gezegd prima onder controle. Dit en andere blijken van adoratie zorgden ervoor dat Pompeius naast zijn schoenen begon te lopen. Caesar was uit op een confrontatie, zo meende Pompeius. Hij kon kiezen tussen confrontatie en het einde van een politieke carrière. Want zo zag het er naar uit als Caesar zich zou conformeren aan de eisen van de Senaat en zou worden aangeklaagd. Pompeius kende Caesar goed genoeg om te weten dat dit geen keuze was. Hij zelf, op zijn beurt. Zij dat hij maar met zijn voet op de grond hoefde te stampen, of er hele legers uit alle hoeken van Italië zouden komen opdraven. Caesar nam achter de schermen zijn tijd om een groter deel van de Senaat om te kopen, om zo de weg vrij te maken voor een terugkeer in de stad. In de kwestie van Caesar die zijn leger op moest geven, liet hij de volkstribuun Gaius Cribonius Curio aan de Senaat voorleggen dat niet alleen Caesar, maar ook Pompeius zijn troepen zou neerleggen. Dit voorstel kon op veel steun rekenen. Maar met name de consul Gaius Claudius Marcellus lag dwars en ook Pompeius bleek niet bereid concessies te doen. Zeker ook, zeker ook omdat valse geruchten dat Caesar al met een volledig leger in aantocht was, rondgingen. Curio en de andere tribunen, waaronder Marcus Antonius, vluchten verkleed als slaap naar Caesar, omdat de grond onder hun voeten erg heet begon te worden in het vijandige klimaat. Aan Pompeius werd een zwaard gegeven met het bevel om Rome's leger te leiden tegen de op handen zijnde inval van de losgeslagen generaal. Toen Curio en de andere aanhangers van Caesar aankwamen bij zijn kamp, liet Caesar hen aan zijn manschappen zien. Dit is wat er met je gedaan wordt als je je dienstbaar maakt aan Rome. Dan word je met pek en veren afgevoerd en moet je vluchten voor je leven. In dit soort kleren. Dit motiveerde de toch al grondslagjaren troepen om Caesar te volgen. Waar hij ook heen wilde gaan, opvallend genoeg was Caesar's belangrijkste commandant Labienus niet bereid te volgen. En vertrok hij om zich aan te sluiten bij Pompeius. Caesar stuurde zijn bagage achter hem aan met mooie woorden. Voor Caesar begon duidelijk te worden dat een diplomatieke oplossing er niet in zat. Wat Caesar wilde, onschendbaarheid en het verdergaan van zijn politieke prominentie, dat strookte niet met de wensen van de Havik in de Senaat, die uit waren op zijn ondergang. De conceptaanklachten lagen al klaar voor als Caesar terug zou komen. Voor een terugblik op Caesar's gedrag als consul kun je aflevering 48 nog eens nalezen. Er is voldoende om hem vooraan te klagen. In de eerste plaats waren er dezelfde zelfverzonnen aanklachten tegen Caesar. Omdat hij koning wilde worden of omdat hij iets anders onacceptabels wilde doen. Deze aanklagen waren niet erg interessant omdat er geen bewijs voor was. Twee andere zaken des te meer. Caesar zou omkoping ten laste kunnen worden gelegd. We hebben de afgelopen afleveringen meermalen gezien dat Caesar in staat bleek met financiële middelen, beleid en loyaliteit naar zich toe te trekken. Het is niet dat Caesar hier een uitzondering in was. De afgelopen jaren zijn vol een omkoping geweest. Zoveel zelfs dat Cato eens met een hoop bombarie aankondigde te zullen proberen consul te worden, zonder daarbij een omkoping te betrachten. In de verkiezingen bleek de alom gerespecteerde Cato geen enkele partij voor de tegenstanders die zich niet aan dergelijke regels gebonden meenden. Verschil tussen al die corruptie en die van Caesar was dat Caesar's corruptie niet eens de illusie hoog hield dat deze niet plaatsvond. Bijna iedereen maakte zich er schuldig aan, maar Caesar was wel uitzonderlijk in de openheid van hun omkoping. Het tweede belangrijke feit. Was dat Caesar als consul het feit dat zijn collega Bibulus alle dagen van een jaar als heilig verklaarde, negeerde? Natuurlijk was Bibulus Z er met als doel om Caesars plannen voor een hervorming te blokkeren. Maar de dagen zijn heilig als een consul dat zegt en Caesar had dit nooit mogen negeren. Het negeren van een dergelijke verklaring was niet alleen illegaal, maar ook heiligschennis. En de goden zouden daar eens heel ontevreden over kunnen zijn. Caesar zat inmiddels in Gallia Chisalpina in de Polvallei, en daar zat hij, constitutioneel gezien, nog goed. Om dichter bij Rome te komen moest hij echter iets doen dat je als gouverneur van Gallië niet mag doen. Hij moest de provincie Italië betreden, in tegenstelling tot tegenwoordig hoorde de Polvallei in de Romeinse tijd niet bij Italië, maar bij Gallia. De grens lag bij de rivier de Rubicon, aan de Adriatische kant van het Schiereiland, ergens op de kuit van de Laars. Als Caesar de Rubicon zou oversteken, betekende dit dat het alles of niets was. Caesar kon, als hij de confrontatie zag, twee dingen doen. Hij kon een bevel uitvaardigen naar zijn volledige leger om naar de Povallei te komen en dan bij aankomst vertrekken. Of hij kon meteen gaan. Caesar koos voor het laatste, omdat de tijd die zou verstrijken met het wachten zijn tegenstanders in Rome de gelegenheid gaf zich voor te bereiden. Pompeius kon dan een paar keer flink op de grond stampen en het hem met zijn aanstormende leger erg moeilijk maken. Met een snelle onderneming en een klein leger behield Caesar het momentum en het verrassingselement. Kort hierop arriveerde Caesar en zijn leger bij de Rubicon. Er is een reden waarom de uitdrukking de Rubicon oversteken bestaat. Deze betekent iets doen dat de situatie zodanig omgooit dat er geen weg meer terug is. Caesar realiseerde zich, Caesar realiseerde zich dat hij in een dergelijke situatie zat. Als hij het riviertje zou oversteken, pleegde hij een grote misdaad en zou de weg naar een diplomatieke oplossing wel eens voorgoed afgesneden kunnen zijn. Caesar moest daar logischerwijs even over nadenken. Maar uiteindelijk besloot hij de Rubicon over te steken. Daarbij, zo zeggen de bronnen, zou hij hebben uitgeroepen: alia iacta est. De terling of dobbelsteen is geworpen. In Rome kwamen berichten van Caesars oversteek aan. In plaats van de paar duizend manschappen die hij bij zich had, ging hij er in de stad vanuit dat Caesar zijn hele leger had meegenomen. Caesar werd onmiddellijk als staatsvijand verklaard en de senaat keek Pompeius aan omdat ze benieuwd waren wanneer hij nou eens met zijn voeten zou gaan stampen. Pompeius maakte er werk van. Maar het leger dat hij verzamelde was niet echt gigantisch. Caesar was juridisch gezien verkeerd bezig en wist dat hij het zich niet kon veroorloven om te hardhandig te werk te gaan. Daarom besloot hij dat hij iedereen's vriend moest zijn, ook van zijn vijanden. Door geen spoor van verderf achter te laten, kon Caesar een beetje legitimiteit aan zijn invasie toekennen. Terwijl Caesar, veelal bloedeloos gemeenschap na gemeenschap voor zich won, stuurde de senaat Lucius Domitius Ahenobarbus als opvolger van Caesar naar het noorden. Hij moest de opmars van de generaal eerst tegenhouden en daarna naar Gallië gaan. Domitius wachtte in Corfinium op Caesar, maar toen hij aan de muren stond, zonk de moed hem in de schoenen. In plaats van zich te verzetten, liet hij een dokter aantreden met het bevel hem vergif toe te dienen. Toen het flesje leeg was, bleek dat Caesar geen fastatio voor zijn tegenstanders in petto had, maar mildheid. Domitius had dus niet te vrezen voor zijn leven, waren het niet dat hij net vergif had gedronken. Gelukkig voor hem, vertelde de dokter hem, dat hij geen dodelijk gif had gegeven, maar een slaapmiddel. Domitius gaf zich over aan Caesar, ontving zijn genade en, na een goede nachtrust waarschijnlijk, vluchtte naar Pompeius. In Rome had Pompeius de afgelopen dagen wild staan stampen met zijn voeten, maar nog steeds had hij geen gigantisch leger. Dit begon hem op cynische reacties van senatoren te staan. Als reactie op deze tegenvaller, en met Sulla's verovering van Rome waar hij zelf bij betrokken was op het netvlies, besloot Pompeius Rome te verlaten. Iedereen die goed en nobel was en van de republiek hield, kon maar beter volgen. Want er kwam een bloedbad aan en Pompeius was de man waar hij moest zijn. Omdat hij zijn grootste reputatie in het oosten had, waar hij tegen Mithridates had gevochten, nam hij zich voor daar zijn leger weer op te bouwen en dan terug te keren naar Rome. Hals over kop vertrokken Pompeius en het gros van de senaat naar Brundisium, het huidige Brindisi, om de oversteek te maken. Ook mensen die neutraal stonden in het conflict tussen Caesar en de Senaat, en zelfs vervente aanhangers van Caesar gingen wij. Caesar op zijn beurt probeerde Pompeius te belemmeren de oversteek te maken. Hij kwam echter te laat aan in Brundisium, om te voorkomen dat Pompeius en zijn mannen op het schip zouden stappen. Voor Caesar lag de weg naar Rome nu wel open. Hij betrapte de weg en nam de stad in. Geen Vastatio, geen bloedvergieten zoals bij Marius en Sulla. Caesar had zijn prijs, en hij had het zonder slag of stoot in zijn schoot geworpen gekregen. In Rome had Caesar geen grote tegenstand ondervonden, maar ook geen uitzinnige menigte. De overwinning die hij behaalde was dan ook geen grote. Iedereen die ertoe deed, was onderweg naar Griekenland met Pompeius, bezig om een terugkeer te plannen en deze staatsvijand uit Rome te verdrijven. Over drie weken zien we hoe Caesar zich voorbereidt op deze confrontatie en hoe deze verloopt.